7 uur. Door al negens met het NOS-journaal. Op Schiphol hebben vannacht zo'n 800 mensen gebruik gemaakt van veldbedden. Die waren door het Rode Kruis neergezet. Voor mensen die de douane al door waren. Toen bleek dat ze niet konden vertrekken door de grote tankstoring. Volgens het Rode Kruis waren er meer dan genoeg bedden beschikbaar. Gisteravond klaagden veel gestrande reizigers over weinig informatie en hulp. Door de tankstoring konden 180 toestellen niet vertrekken. Er liepen tienduizenden reizigers vertraging op. Inmiddels komt het vliegverkeer weer op gang. Henk Otten, de ex-senator van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer... overweegt juridische stappen tegen de partij. Dat zegt hij tegen de NOS. Volgens Otten is er geen sprake van fraude... en wordt er een smoking gun bedacht om van hem af te komen. De partijtop verdenkt hem van fraude met partijgelden. President Trump heeft zijn veto gebruikt om de militaire steun aan Saoedi-Arabië... en de Verenigde Arabische Emiraten voor te kunnen zetten... Meerderheid in het congres wil de wapendeals met deze landen beperken... omdat de wapens mogelijk worden ingezet in de burgeroorlog in Jemen. Maar Trump vindt Amerika's relatie met Saoedi-Arabië en de Emiraten belangrijker. Noord-Korea heeft twee projectielen afgevuurd die in zee zijn beland. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Of het om raketten of artillerie gaat, is nog niet duidelijk. Het is voor het eerst in twee maanden dat het regime in Pyongyang... weer militaire activiteiten uitvoert... Vorige maand hebben president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un afgesproken de onderhandelingen over een nucleair akkoord te hervatten. Een Fransman wil vandaag met een flyboard, een vliegend surfboard, aangedreven door straalmotoren, het kanaal tussen Engeland en Frankrijk oversteken. Dat is een afstand van 35 kilometer. Het is vandaag precies 110 jaar geleden dat Louis Blériot in een zelfgebouwd vliegtuig het kanaal overstak. Het weer. Vandaag wordt het weer heet en zonnig. Maxima liggen tussen de 35 en 40 graden. Vanmiddag is er kans op een onweersbui in het zuidwesten. En ook morgen wordt het weer tropisch warm. Dan is er wel wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Take up my hands like a dynamite Tell all your worries and toss your your fast To be tame in the pain When you realize uh, You gotta move You gotta move Oh, you gotta move a the tones of your bones the mirror while you're on the phone checking your reflection and telling your best So good.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 Wat een mooie Wat een mooie Wat te mooie Wat een mooie Wat een mooie Wat een mooie Wat een mooie Wat een mooie www.zfmzandvoort.nl Dead by Dead 6.9. Dit is ZFM. For trying to reach the things that I can't see, but that's just how. Het is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 Call you Larry Cause I'm gonna